Jelle Seubring met het NOS-journaal. Drie dagen na de zware overstromingen in Spanje... is een beknelde vrouw uit een auto gered in Valencia. De vrouw werd gisteren gevonden toen reddingswerkers haar hoorden schreeuwen. Volgens een lokale krant zat de vrouw vast... naast het lichaam van haar overleden schoonzus. Het is onduidelijk hoe ze daaraan toe is.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 Een paar maanden later opent er een nieuwe zeehondenopvang in het werelderfgoedcentrum Waddenzee. Zo'n 25 kilometer verderop in Lauwersoog. De kwalificatie voor de Grand Prix van Sao Paulo in Brazilië is uitgesteld vanwege zware regen. Voorafgaand aan de sessie brak een stevige bui los waarna het urenlang bleef regenen. De kwalificatiesessie wordt morgenochtend om half twaalf Nederlandse tijd ingehaald. De Formule 1-wedstrijd zelf begint juist eerder om half vijf in plaats van zes uur. Voetbal dan. Er waren vijf eredivisiewedstrijden vandaag. Feyenoord heeft AZ verslagen. De spannende wedstrijd eindigde in 3-2. Fortuna Sittard won ruim van Heerenveen met 3-0. En eerder op de avond won Ajax met 3-2 van koploper PSV... waarbij het de eerste nederlaag voor de Eindhovenaren was dit seizoen. Verder won Heracles Amelo met 2-0 van Nac Breda... En vanmiddag won FC Twente met 1-0 van Willem II. Het weer vannacht in het zuiden en uh, in het midden en noorden van het land helder. Daar kan het 1 à 2 graden vriezen, in het zuiden meer bewolking en ook minder koud. Morgen zonnig met weinig wind en maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Your love. Can't get enough for your love.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 Hey BAM Yeah Oh!